Zeker over wat er komen gaat. Of een mens die zeker weet dat God bestaat.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 Kom je wel eens in het probleem dat je zoveel games? Nee, ik ga altijd s'avonds huiswerk maken. Weet je wel, altijd op school wel. al. Nog steeds op VMBO van Insula. Glenn, jij gamet ook wel eens? Ja, op de PlayStation 3 en ik heb nog een PlayStation 2. En wat voor spelletjes speel je? Nou, GTA en meestal van die vechtspelletjes. Wat is daar zo leuk aan die vechtspelletjes? Want ik hoor heel veel mensen over GTA. Grand Theft Auto, dat is eigenlijk een beetje boefje spelen, of niet? Ja.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 Uit school en dan ga je de hele middag gamen? Nou, niet echt de hele middag, maar ja, ja gedeeltelijk wel. En s'avonds ook nog even? Ja, als ik klaar bij mijn huiswerk, ja. En als je nou zaterdag een hele vrije dag hebt, of zondag, doe je dan ook wel eens gamen? Ja. En hoeveel tijd gaat er dan in zitten? Ja, bijna de hele dag. En waarom is dat zo leuk? Om de hele dag naar nou mee bezig te zijn? Ja, ja ik vind gewoon ja, iets leuks. Dat is iets van mezelf, dat ik vrije tijd heb om iets leuks te doen.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 de hele dag aan, aan videogames te denken, bijvoorbeeld. Uh, dus op school eigenlijk ook niet, niet geconcentreerd bezig bent. Uh, als je dan thuiskomt en meteen gaat gamen, uh, als je ouders uh, zeggen dat je moet stoppen... Uh,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 Om het zo maar te zeggen, als je daarover kan spreken. Maar dat, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want je mag eigenlijk niet zeggen dat, dat games verslavend zijn. Want ik geloof ook niet dat dat daadwerkelijk zo is. Maar sommige games zijn misschien wel verslavender dan andere. De Hoop GGZ vindt het essentieel dat al haar cliënten het Evangelie kunnen horen. Gods woord, de Bijbel, is daarbij heel erg belangrijk. Wij geven dan ook graag Bijbels aan cliënten en aan hun familieleden en partners. Per jaar zijn dit maar liefst 300.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 Maar dat is niet echt, wat je zegt, geschikt voor een christen. Want uh, dat is zo occult als wat natuurlijk. En er zijn er nog wat argumenten te bedenken om bepaalde spellen uit de, de kast van je kinderen vandaan te houden, denk ik. Ja, want wat, wat zou jij zeggen als een tiener bij je zou, zou komen? Zo van, nou, kun je mij eens een tip geven voor je goede game? Zou jij iets uh, adviseren of zou jij zeggen van, nou, begin er helemaal niet aan? Wat is jouw mening daarover? Mijn advies zou ze, ze gaan op een sportvereniging of zo. <laughs> echt iets anders gaan ja. doen. Ja. En Jeroen, hoe kan je nou bij, een, uh, uh, bij kinderen nou het echt herkennen?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 De beweging wil dat de Libanese regering de uitkomsten van het onderzoek al bij voorbaat afwijst. Premier Hariri was toen de regeringscrisis uitbrak op bezoek bij president Obama. Hij is direct naar Parijs gevlogen om te overleggen met Sarkozy. Op een boerderij in de buurt van Heerenveen zijn 28 runderen in beslag genomen omdat ze werden verwaarloosd. De veehouder verzorgde de dieren volgens de AID erg slecht.